Willen jullie een borrel? Hm. Ja. Graag. Een oude? Wat je hebt? Voor, voor mij een oude. Ik zal kijken. Wel een mythische kamer. Hm. Ja. Groot. En hoog. Mm -hmm. Heb je geen neven gekozen? Dat hoef ik toch niet te doen. Ik had je toch gevraagd? Nou, het is er niet. Is geen Geneve? Nee. Het spijt me wel, maar die Geneve is op.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 Waar wil je ons hebben? Ga maar ergens zitten hoor, doet er niet toe waar. Gaan jullie je gang? Lekker. Ik hoop het. Was dit de bedoeling? Nee. Natuurlijk niet. Je had het in een sjoek moeten doen. En het vlees dan? Het vlees is vanmorgen. Dat is dit niet. Neem hem wel weer mee. Ik... Nee, laat nou maar. Lof met hunderlap en aardappelen, dat eten de ouders van Nicolien altijd op zondag. Mijn ouders ook. En dan jouwe? Dat weet ik niet hoor. Ik geloof dat die maar wat doen.